Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het varende corso in het Westland gaat definitief niet door. Door de NAVO-top eind juni kon het corso al niet op het gebruikelijke moment worden gehouden. Het plan om het drie weken eerder te houden, in het weekend na hemelvaart, bleek organisatorisch niet haalbaar. Het varende bloemencorso in het Westland trekt elk jaar honderdduizenden mensen. Voor de begeleiding is veel politie nodig, maar vanwege de NAVO-top gaat dat niet.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 De paus heeft een rustige nacht gehad, meldt het Vaticaan. De afgelopen dagen leek hij wat op te knappen, maar gisteravond verslechterde zijn gezondheidstoestand. De paus moest aan de beademing. Nu is hij aan het rusten, zegt het Vaticaan. De 88-jarige Franciscus ligt sinds 14 februari in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Vanavond komt er een uitgebreider bulletin over zijn gezondheid. Twee Haagse scholieren van 15 en 19 zitten vast... omdat ze plannen zouden hebben om iemand te vermoorden of te mishandelen. Ze werden opgepakt na de dood van een leerling van het Hofstad Lyceum. Maar met dat sterfgeval zouden ze niets te maken hebben. En het weer nog bewolking en opklaringen. Het blijft droog en het wordt een graad of 8. Morgen meer zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Just makes me miss you more, more Pretending okay. is fine.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 Van de, de ruzie tussen, tussen Trump ja, en Zelensky. Ja, ik heb Zelensky. het gehoord. Ik heb het niet gezien. Nou, ik heb wel het filmpje gezien. Heb jij het gezien? Nou ja, ja ik zag wel iets voorbij komen, maar ja. gisteren was ik eigenlijk... Ongelooflijke ruzie kregen die in het ik Witte was. Huis. Ja, ja, ja. Hij was gewoon op bezoek. Hij werd helemaal afge, afgemaakt eigenlijk, die Zelensky. Niet te geloven. Ja, niet, Trump is ook niet goed bij zijn bij nee. Ja, Nee, inderdaad. Nou goed, we gaan beginnen met de tweede uur, wat ik zeg. En we gaan praten over...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 Uh, ja, nou het is uh, de, op 19 maart. Dus dat is, uh, dat is nog even verwachting. Ah, op leven, uh, woensdagavond ja, ja. hebben we dan uh, onze kick-off. En uh -huh. uh, dan vertellen we meer inderdaad programmering. Uh, Waar is die kick-off? Uh, dat is bij Mango's, mango's. Uh, Beach Bar. Uh -huh. uh, dus is mooi op het strand.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 Uh, onderdeel van Pride Amsterdam dus. Want uh, in Amsterdam heb je natuurlijk uh, ook al heel lang uh, de, de Pride daar. Uh, veel langer zelfs. En uh, nou, hoe mooi is het nou om in het hele drukke Amsterdam... Hè, waar ze eigenlijk overlopen van de toeristen... Uh, om dan in die week een uh, weekend, een uitvalsbasis naar Zandvoort ja, te gaan. Ja, dat was eigenlijk de uitgangs... Uh, ja, precies. Dat is uh, eigenlijk ook een beetje wat natuurlijk de kracht is. En Zandvoort...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 uh, kunnen aanhaken op... Uh, op het maar kun jij even kort vertellen wat er veranderd is met een van het uh, ja, afgelopen jaar? Ja, want dat was natuurlijk eerst ja, de eerste is. vraag... en toen ja. uh, draaide ik daar... Uh, ja, nee. <laughs> <even een laughs> handig, handig ja. Uh, uh, uh, nou, wat er anders is, Hans, is uh, dat we eigenlijk... vanaf het eerste jaar altijd uh, drie centrale dagen... hebben gehad. Uh, de, de, de, vooral de laatste tijd... Uh, de zondag, de maandag en de dinsdag...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 En uh, nou ja, Amsterdam voor het eerst natuurlijk. Hè. Amsterdam waar mm. het allemaal begonnen in Nederland... Uh, met de uh, tolerantie van het uh, openstellen van het huwelijk. Dat mm -hmm. is dan volgend jaar precies 25 jaar geleden. Oh, steden. dat is uh, wel mooi. Dus dat ja. is dan ja. natuurlijk een mooi jubileum. Was Nederland het eerste land? Hè? Ja, ja. ja, zeker. Ja, hè? Ja, ja. Ja. Ja. En um, um, het mooie is om um, er nu al voor te kiezen... om alles op één dag te concentreren. Ik ga zo nog wel even zeggen dat het niet bij die ene dag blijft. Maar... Um,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 Uh, verwacht de World Pride als evenement uh, rond de 4 miljoen bezoekers. 4 miljoen? Ja, dat, is, dat zijn de cijfers die... Uh, die komen allemaal die naar Zandvoort. Uh, nou, niet, niet <laughs> allemaal naar Zandvoort, Hans, want dan, dan hebben we wij, oh, wij, uh, wij echt een uh, probleem. Uh, uh, uh, Andere maatregelen nodig. Maar, ja. Dan uh, moet Patrick uh, uh, echt uh, in, in aan de slag. In totaal, in, in een maand... Ja, dan moeten we inderdaad flink gaan schoonwandelen, <They> yeah. maar in, in totaal in een maand uh, tijd wat dan die programmering gaat behelzen, komt het wel neer op 4 miljoen bezoekers. En waar je ook rekening moet houden. Kijk, wij hebben ook um, nou ja, op, op, op, uh, bij Private bij Beach komen ook gedurende de, uh, het evenement de laatste jaren gewoon duizenden mensen, af en toe iets minder. Um,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 Uh, alleen de locatie verandert. Dus, uh, oh, dus het manier. raadhuisplein is niet meer het eindpunt van de parade. Oh. Uh, maar welke die wel is... Uh, Gastruimplein. Dat, uh, dat, we, <laughs> dat gaan we op, uh, en het wordt ieder op geval... 19 maart uh, bekendmaken. Het wordt uh, in ieder geval een groot feest. Misschien badhuisplein is dat niet? Nu is e ja, het <laughs> ja, nog de ruimte. Ja, ja, ja. Goed, ja, ja, nou, ja. Uh, we zijn weer op de hoogte. Van nee, het inderdaad. Ja. En, en, uh, nou, het, het wordt weer een geweldige dag, denk ik in ieder geval die maandag.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 ...landen blijft ja. helpen om uh, ja, zich te ja. ontwikkelen. Nou, in ieder geval nou, heel veel succes nou, in de komende bedankt, maanden. Uh, Dank je ja, wel. Ja, okay, ja, uh, en uh, jij gaat weer achter de... Achter de knoppen. Achter uh, de knoppen. Uh, want, ja, want als het dat doe is, jij ook. Gaan we Inhaler uh, <laughs> draaien. Ken jij Inhaler? Ja, het, het weekend Inhaler niet. En het uh, nummer Billy? Van ja, die jij, jij, Billy zo'n goed nummer. Ja, absoluut. Nou, moet je luisteren. We gaan er nu naar luisteren. <laughs>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 Nou, uh, stoppen met roken is uh, best moeilijk. Dat, uh, nou ja, dat weet denk ik elke roker, hoe ingewikkeld ja, ja. dat uh, is. Ik weet het ook, ja. Ja, ja. en um, eigenlijk duurt gedragsverandering twaalf uh, weken. Dus uh -huh. vandaar dat er een um, training ontwikkeld is die twaalf weken duurt. Uh -huh. uh, maar ook, het is een groepstraining uh, met elkaar...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 En, uh, Niet dat ja. er maar één of twee waren. Ja, teer dat, teer dat, ja. en nicotine. Maar... Ja, nou, Jammer genoeg... Uh, oh, zijn het 4.000. Dat is echt een uiteindelijk. Zo goede dag. <laughs> ja. Um, ja, dus eigenlijk is het best wel... de urgentie om te stoppen is gewoon... Uh, heel ja. groot. Maar ja. Je ziet wel dat steeds meer jongere mensen... Uh, beginnen te roken. Vepen. Ja. Vepen uh, dan, hè? En, vapen. en, en uh, ik heb bij uh, Strijder gewerkt... en wij verkochten sigaretten. En dan uh, mijn, mijn verbazing was bijzonder. En, en Als je daar zegt, het is lekker goedkoop. Maar dat is ook niet meer aan, aan, aan de hand van de pakken. sigaretten. Ja. Ja, kost 12,50 tegenwoordig. Ja, ja wel, wel duurder hoor. Ik, ja. uh, ik heb wel hogere bedragen. Ja, maar er uit. zit er ja. meer in. Ja. Ja. Ja. <laughs> 12,50 voor 20 uh, molbro's is het tegenwoordig. Ja. Ja. Ja, het is uh, niet, bijna niet te betalen, maar goed.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 Uh, uh, ja wel een hebben. grote groep. Want dat, dat je echt, uh, uh, nou ja, dat je niet op een gegeven moment één iemand zit. Ja, maar waar, waar deed je dan aan een mannetje of 15 of zo? Nou, of? nou acht vind ik uh, heel acht fijn. Ook, ja, acht acht zes zou, zou ook oké okay zijn, maar ik, liefst acht. Ah, ja. Ja. En vijftien, uh, ja, absoluut. En ja. als, je, als je de cursus hebt gegeven, krijg je, ja. heb je dan uh, de mogelijkheid om na die twaalf weken uh, nog weer terug te komen? En uh, ja. zit daar hulp? Zit daar.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 Okay. In begin, ja, ja. Ja, ja, na twee of drie ja. keer. De eerste drie weken zijn gewoon best wel moeilijk. Ja, want dan, ja dan krijg je de meest heftige verschijnselen. Ja. Ja. Oh, je moet meteen stoppen, Je, je mag nee, niet Nee, je, uh... je, oh, je moet helemaal niks. Je moet van mij ook helemaal niks. Oké. Okay. Ik geef informatie. Hm. Um, en op een gegeven moment vraag ik wel: van, kun je een stopdatum uh, bedenken? Ja.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 Maar ja. niet, niet, niet alles, zeg maar. Nee, je krijgt één keer per jaar vergoed... Ja, zoiets, uh, he, ja. En ja. het is ook zo als je stopt, stopt in een groep zijn de nicotinepleisters gratis. Meer ja, de zorgverzekeraar. Okay. Dus dat is ook. Dus ja. eigenlijk financieel gezien, hou je alleen over, Nee, inderdaad. Ja, ja, omdat ja, je geen vak meer te kopen. Nou, en okay. niet, uh, hartelijk bedankt voor je komst. En uh, ja, ik hoop dat de mensen zich gaan aanmelden. Op, uh, ik hoop het uh, ook. Ja. Ja, en jullie heel erg bedankt om mij uit te nodigen. Ja, okay. Geen probleem. En uh, ja, ik hoop dat dit uh, gesprek ook uh, helpt in ieder geval. Hey, hartelijk dank en een uh, goed weekend nog. En veel, veel graag. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, de laatste tonen van uh, Stefan Sanchez. En can... behold. is dat het, het heten ze zo? Ja, ja de dat andere... zijn twee artiesten dan. Hè? Oh, dat zijn ja. er twee. Oké, okay, dat het één naam was. Sorry. Nee, je moet het wel bijhouden. <laughs> okay. Maar het was een mooi nummer. Until I found you. Nou, um, we gaan uh, naar het laatste onderwerp van, uh, van deze Goedemorgen Zandvoort. En dat is niet het, uh, uh, me uh, het meest onbelangrijk uh, nee, onderwerp. Want tegenover ons zit uh, Jan de wethouder. Goedemorgen. Nog steeds Goedemorgen. hele ja. ja, absoluut, geen probleem. En, uh, <laughs> uh, nou ja, hoe, hoe, heb jij, uh, hoe heb jij geslapen de laatste tijd? Goed? Geslapen? Uh, ja. ja, behoorlijk goed eigenlijk. En je hebt helemaal niet nagedacht over uh, de politieke situatie in Zandvoort? Vanzelfsprekend uh, wel, maar uh, dat uh, houdt mij er niet van om goed te slapen. Nee, dat, uh, nee. Dat, uh, je dat, hebt dat is, gelijk. Blij te horen in ieder geval. Nou, het, het rare was uh, vorige week maandag, 24. Februari kwam er een, een, een persbericht van OPZ. De partij waar jij voor in de raad uh, het college. Als, als, als college zit ja. hè, als wethouder. Uh, dat, dat ze met jou niet eigenlijk de, liever niet meer veel doorgaan. Ja, iets anders verwoord. Dat uh, ik het uh, geluid van OPZ niet meer vertegenwoordig in het college. Daar komt het op neer. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Was je daar verrast over? Uh, ja, die stap wel. We hadden natuurlijk in de afgelopen tijd. Uh,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 Nou, we staan niet op één lijn, dat is wel duidelijk. Ja. Maar niet, niet dat ze deze stap zouden nemen. Dat ja. Nee. ja, want je doet uh, ge gebiedsontwikkeling, uh, ruimtelijke ordening, vastgoedtransformatie en renovatie. En Formule en, 1. En Formule 1 natuurlijk. In openbare ruimte ook. En, ja. ja, inderdaad. In openbare ruimte. En het circuit. Ja, en, en het circuit, inderdaad. Ja, ja, nou, goed, dat is dat lekker. Daar uh... komen we straks nog wel op. Uh, dat verveelde me maar... in ieder geval. Ja, <laughs> nee, ja, ja. Precies. nee, maar goed, een, een dag later tijdens de gemeenteraadsvergadering uh, komt er opeens een uh, motie van vertrouwen. Uh -huh. En jou, jouw partij gaat mee? Op is het? Ja, maar nou, wat, wel. wat vertrouwen uh, wat, je toch? Of niet? Nou ja, okay, wat uh, de fractievoorzitter ook zei... is dat het eigenlijk daar niet om ging. Het ging meer inhoudelijk om de verschillen van inzichten... en verschillen van meningen. Mm -hmm. En uh, door mee te stemmen met, uh, met de motie... Uh, geven ze, althans zo interpreteer ik het maar wel aan... dat ik uh, in ieder geval als wethouder... Uh, in die functie goed functioneer. Ja. Uh, zeg maar, dus het...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 Uh, ik heb al zo'n gewoon meegemaakt, maar niet uh, tegen mij gericht. Oh, niet tegen jou gericht, nee, nee. nee, inderdaad. Hey, maar het begon uh, wat, waar we het net over hadden, uh, over, over de, de manier waarop het, uh, uh, waarop het gebouwd wordt in Standvoort. Uh, laten we beginnen met het Heijmanshof, want dat mm -hmm. was ook een, uh, iets wat, waar OPZ uh, het moeite mee had. Vijftig woningen komen er nu, dat zouden er eerst zeventig zijn, en eh, noem maar op. Uh, kon je je dat voorstellen, dat ze daar niet mee eens waren?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 Uh, ja, want je hebt hem persoonlijk heb je hebt hem plat gekregen. ja Nou, niet met... helemaal moet zeggen, maar ik, <laughs> ik heb wel het eerste stukje moeten ja, ja. doen. Want, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik ook wel leuk om te doen, maar groot ding Ja, maar zo'n shovel, lekker ja. rauw, dat, ja, dat, dat blijft toch bijzonder. Maar het, het bijzondere was ook dat je toen zei, van uh, in 2027 gaat er gebouwd worden. Toen nou, toen. ik heb gezegd, uh, de realisatie, uh, voor, uh, dat heb ik eigenlijk ook met Wattesplein gezien...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 uh, dat, ging, dat ging sowieso niet goed, hè? Ik bedoel... Uh, mm, nou ja, sowieso niet goed. Ik denk nou dat ja. niet wat uh, korter de bocht. Is nou maar nacht. goed, je, je hebt zelf de termen uh, slag gemist... en steken laten vallen uh, op dat punt. Dat heb je genoemd in de Raad. In de ja, raad dus dat, ik, ik, wat ik daarmee wil zeggen is dat het beter had gekund. Uh, ja, uh, steken laten vallen dus ook. Ja, zeker. Ja, we hebben een brief gestuurd uh, waarbij we... Ik dacht, uh, half november aankondigden dat er nog een... een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 Hoe, hoeveelheid wat je nodig hebt. Ja, nou ja, dat, dat kan je niet van tevoren vaststellen. Nee, maar het aantal hotelkamers was wel duidelijk. En het aantal appartementen zal tussen de 55 en de 60 zijn dan. Jawel, maar als je dit al zegt, er dus, zit een verschil van 5 in. Volgens mij hoorden daar twee parkeerplekken bij. Dan zit je op 10 parkeerplekken. Ja. Als je op 56 uitkomt, scheelt dat er weer 8. Ja, ja, nee, maar zo uh, zeker als je ziet hoe gevoelig het gebied is. Die kernkustzone is heel gevoelig zeker wat parkeren betreft. ...moet je wel op dat niveau gaan rekenen... Uh, uh. ...wil je uitkomen op... Nou, ...hoeveel parkeerplekken heb ik nou nodig... ...en hoe ja, gaan we dat ja, doen? Ja, ja. Uh, dat hotel, dat, dat komt er gewoon dan. Uh, hè. Dus, dat ga ik wel Zoals, vanuit, de, zoals ja, er ja. nu voor staat... Uh, ...het moet alleen nog even uh, zeg maar, een partij komen... ...die dat wil gaan ontwikkelen. Tenminste, die het hotel gaat uh, runnen. Exporteren, zeg maar. bedoel je? Exporteren ja. Ja, en ook daarvan is gezegd... van ja, ...een exploitant... Dus, ...en men zegt... ...ik heb er geen bewijs van... ...maar ik geloof wel dat iedereen...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 Er kwamen 318 uh, reacties op. Hè? Uh, ook een paar rare reacties. Op een golfbaan gaan, gaan, gaan bouwen. En uh, bouwen op pier. En zet daar ja, de mooiste over... vond ik bouwen op zee. Dat, uh... Bouwen op zee ja, en met een pier. Dat was wel ja. grappig bedacht. Feest. Maar uh, er waren wel 318 reacties. Daar zijn er waarschijnlijk wel een aantal van die uitvoerbaar zijn. Jazeker. Uh, uh, wat ga je daar nu mee doen? Ik bedoel... Daar voeren we al gesprekken over, over. Over die, die locaties. Ja? Er zijn ook uh, een aantal... Uh...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 De naam veranderen naar rapportage. Oké. Okay. Dus het is, het, is het is echt heel veel werk. Uh, dat komt dat kan ik me voorstellen, maar goed, uh, dat kan in drie maanden ook wel het een en ander gebeuren, natuurlijk. Hè? Zeker. Dus tussendoor um, sturen we zogenaamde raadsinformatiebrieven. Want ja, hebben we de klopt, raam, Ja, ja. En daarmee eigenlijk iedereen informeren. Um, en die daar is ook bedoeld om nou, even bij elkaar te pakken, het ja. mandje even te vullen en een overzicht te geven wat we aan het doen zijn. Dus. Ja. Uh, nog een algemene vraag. Uh, wordt er.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 Ja, zeker. Nou, mag ik je hartelijk bedanken? Graag gedaan. Want uh, we uh, gaan bijna uit de tijd. En ik, uh, zie, uh, ik zie Jelmer al uh, zwaaien dat er, dat er weer muziek gedraaid gaat worden, nog even. <laughs> en niet het, niet het e, de, de Fleetwood Mac gaan we zelfs draaien. Nou oh, ja. ja, ik heb vorige week een, een documentaire gezien op BBC. was uh, geweldig over uh, Fleetwood Mac. Ja. Over Christine McVie. Uh, ja, geweldig, geweldig. ik heb er goed gekeken. Maar goed. Ja, ja prima. Ja. Nou, nou we, hebben, uh, Hans, we gaan de, de, de muziek draaien. We hebben nog één minuut Fleetwood Mac. Nou, beter nou, dan dat je het horen. Beter dan dat. Ja, beter dan niet.